9 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Steeds meer mensen laten hun tienerkinderen vaccineren... tegen de meningokokkenbacterie, meldt Nieuwsuur. Tot augustus dit jaar gaat het om ruim 5400 inentingen... tegenover 1900 in heel vorig jaar. Aanleiding is het stijgende aantal besmettingen. Het aantal sterfgevallen dit jaar staat op 16. Vanaf oktober dit jaar krijgen alle jongeren die 14 jaar worden... de vaccinatie aangeboden. Een besmetting met de meningokokbacterie die van mens op mens overdraagbaar is... kan leiden tot hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. Het plan om arbeidsgehandicapten minder te betalen dan het minimumloon is van tafel. Het kabinet zegt dat het plan uit het regeerakkoord te ingewikkeld is om uit te voeren. Ook speelt mee dat er geen maatschappelijk draagvlak voor is. De gehandicapten zouden een aanvulling krijgen uit de bijstand... maar dat gold dan bijvoorbeeld niet voor mensen die een huis bezitten... of een partner met een baan hebben... De maatregel moest een besparing van een half miljard euro opleveren. De perschef van het Witte Huis heeft Amerikanen opgeroepen... om de New York Times te bellen... en te vragen wie er achter het kritische opiniestuk over Trump zit. In het stuk beschrijft een prominente functionaris van het Witte Huis... hoe iedereen probeert de beslissing van Trump te dwarsbomen. Als u wilt weten wie die laffe loser is... bel de opinieredactie van de falende New York Times, schrijft ze op Twitter. Inmiddels hebben meerdere hoge medewerkers in het Witte Huis gezegd... dat zij het stuk niet hebben geschreven, onder wie vicepresident Pence. Jos B. wordt morgen voor het eerst gehoord door de rechtercommissaris. Daarna wordt hij door de politie verhoord. De 55-jarige B. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood... van de 11-jarige Nikki Verstappen in 1998. Hij is vanmiddag aangekomen in Nederland en wordt nu twee weken vastgezet... Jos B. werd met een speciaal vliegtuig opgehaald in Barcelona en naar Schiphol gebracht. Het weer later vanavond en vannacht nieuwe buien. Morgen trekken de buien naar het oosten weg en vanuit het westen nu en dan zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend is het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 Of Story heet het uh, nummer. Dat vind ik eigenlijk nog uh, het, uh, het beste wat ze gemaakt heeft. Jolien heet zij. Uh, uh, haar achternaam heet Grunberg. Uh, ik weet niet of ze familie is van diezelfde Grunberg. Maar dat, uh, dat laat ik dan maar eventjes uh, voor Kunnen we is. haar op een blauwe maandag natuurlijk wel vragen. Dat is een hele leuke. Nou, ik <lacht> moet je wel zeggen. Uh, ik heb hier uh, vorig jaar heb ik hier Daisy Ducro gehad. Nee. De naam Ducro nee. gaat jou niet. Uh, nee, nee, nee. Uh, we nee. hebben sorry. een wieleranalyst bij de NOS zitten. Nee, nee, en nee, toen nee. Heb, ik op wieler... gegeven, heb ik op een gegeven moment gevraagd: Ben jij dus familie van de wieleranalyst? En ja, het was dus ah. de dochter. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat krijg je dus. Want de naam Ducro komt niet zoveel voor. En uh, ja. Uh, en de wielerij is volledig langs mij heen gegaan. Ja, maar, dat maakt niet sorry. uit. Uh, ik uh, bedoel uh, Zandvoort, Circuit, Max Verstappen. Nou, dat, dat ik. ik ben een dat uh, ben ik geweest. Dus nu geef ik er af en toe nog wel eens een rondleiding op het circuit. Dus uh, ja, uh, ja. Dus ja dat is uh, even voor de mensen thuis. Hoe komen jullie nou uh, hierop? Uh, nou, dat heeft te maken met uh, de achternaam van Jolien, die we net hebben gedraaid. Um, zij heeft ook nog onderdeel uitgemaakt van Su's. Uh, de eerste samenstelling met Soo the Night. Daar heeft uh, Jolien nog uh, bij meegespeeld. En uiteindelijk is de band uh, zo uh, gewisseld... en in samenstellingen veranderd dat uh, dit uh, de versie is... zoals we het uh, nu uh, kennen, zonder Jolie. Maar uh, zij maakt nog steeds uh, muziek. Trouwens, het hele leuke is... zij komt bij hetzelfde agentschap uh, vandaan... waar jij ook vandaan komt. Oké. Okay. Dus, dus dat is wel, uh, de, wel heel erg leuk. De, de, de, de, daarom. Dus het is wel weer even fijn om er weer even onder de aandacht te, te brengen. <coughs> Iets wat jij... Uh, minder ambieerd, zeg je net. Uh, niet, niet voor de radio. Maar nu zeg ik, uh, zeg ik dat uh, wel. Uh, je je, je, je houdt meer van het schrijven van het, uh, van het, uh, van het liedje. Uh, maar meer ook voor anderen. Of is dat... Uh... Ja, ja, dat ja, dat vind ik ontzettend leuk. Uh... Wat, wat, wat, wat, uh, wat is daar leuk aan? Nou, om... om, om... Nou, sowieso om met succesvolle artiesten te mogen samenwerken... is het een, een grote eer. Ja. En uh, als daar mooie nummers uitkomen... dan is het helemaal uh, natuurlijk een kerst op de taart. Ja. Um, ja. Als je met een hele mooie stem mag samenwerken... Dat, dan word je als schrijver natuurlijk heel vrolijk van. Ja, ja dat geloof ik uh, graag. Ja. Ja. Um, nou is het uh, wel zo uh, van... Uh, nou, heb jij dus, uh, nou schrijf je dus toch ook... Of tenminste, je, je, je, je hebt wel muziek gemaakt. Ik bedoel, uh, want, want ik heb hier ook iets... Ik heb twee albums ook uitgebracht. Twee albums absoluut. uitgebracht. Ja, ja. Uh, en wanneer, uh, wanneer is dat uh, geweest? Ja, die eerste in 2011 die andere in 2014. Ja. Bescheiden, bescheiden, uh, bescheiden. bescheiden succesvol. Ja. Mooie liedjes, absoluut. Ja. Allemaal uit het hart. En, uh, liedjes die ik gewoon niet aan anderen wou geven, heel simpel. Heel simpel. Ja. Dus je, hebt, je hebt gewoon uh, iets uh, gewoon van... dit hou ik toch liever voor mezelf. Ja. ja. ja. Uh, is het ook zo... Um, ja, schrijf je dan ook van... als je op een gegeven moment schrijft voor een ander... Hè, schrijf je dan ook zoiets van... het moet ook bij diegene passen. Absoluut. Ik bedoel, ik uh, ken een Eén voorbeeld... Ja, ik, ik ken een voorbeeld van Mark Knopfler... die op een gegeven moment ooit nog eens een keer... iets voor Tina Turner geschreven heeft. Toen hm. zei hij, eigenlijk moet een dame dat uitvoeren. Maar het liedje kwam bij hem vandaan. Ja. Nee, zeker. Ik schrijf ook uh, graag voor dames. Ja. Ja, nee, het is. Uh, Kijk je belangrijk. naar de persoon? Kijk je naar, ook naar de persoon uh, hoe die is? Of uh, hoe uh, ze. Luisteren is? naar de muziek. Ja. En leeftijd speelt natuurlijk een rol. Ja. Uh, relaties, hoe ze in het leven staan. Ja. Je kunt een uh, liedje niet uh, door een volwassen artiest laten hingen, om te noemen. Nee, oké. Okay, oké. Okay. Dus, dus, dus, dus da da da da daar let je wel op. Ja. ja. Daar heb je het over met artiesten. Dat is ja. natuurlijk langs. En dan samen een, aan een mooi lied werken. Ja. Ja. Um, is of je het, uh, schrijft iets op het lijf. Schrijf je ook hele albums voor? Nou, laten we zeggen voor muzikanten of niet? Nee, meestal losse liedjes. Losse liedjes. Of een paar liedjes op een album. Ja, een paar liedjes. Um, hoe zou het zijn? Want uh, je zit er ook wel eens na te denken. Zo'n circus als bijvoorbeeld de Eurovisie Songfestival. Hè? Daar, daar hebben ze het ook wel eens over. Van, Het liedje moet uh, geschreven worden. Zijn ze ook wel eens bij jou uh, geweest uh, daarover? Nee. Dat, niet, ik, dat weer niet? Ik weet niet of ze zich dan richten op de schrijver in Nederland. Hm? In Nederland wordt toch meer gekeken naar de artiest die dat gaat doen. Toch wel? En nog ja. niet per se naar het schrijversteam. Nee. Ik denk wel dat die ontwikkeling aanstaande is hoor. Toch wel? In het buitenland ja. zie je dat meer. Ja. Dat er echt wordt gekeken naar nou, dat schrijversteam maakt sowieso een liedje. Ja. En dan zoeken ze de stem er wel bij en dan dat is ja. het dan. Ja. Maar in Nederland is het gewoon, nou, bijvoorbeeld, Welen, Werd gewoon Welen. Ja. Klaar. Is het een vak? Wat is een vak? Ja, ik bedoel het schrijven van een liedje. Zeker, is dat een het vak? ambacht. Een ambacht. Ja, dat is ambacht. Ik ja. zie het als uh, schilderen, of schilder zijn of timmerman. Bouwvakker. De post rondbrengen. Het is een ambacht. Ja, een vak waar je beter in wordt. Ja. ja uh, aan moet schaven, aan moet wat, werken. Wanneer heb je eigenlijk gemerkt uh, of, of, of op een moment... Hè? want uh, we, we zitten nu uh, in het gedeelte van uh, jou als schrijver. Uh, wanneer heb je gemerkt van dat dat dat prettiger is... dan dat je het zelf... Uh, hè, zelf uitvoert? Uh, nou, ik wil niet zeggen dat het prettiger is. Nou dus ja, goed. De... Wanneer, nou, laat ik het zo zeggen. Wanneer Heb je misschien het idee gehad van... Is, misschien is het toch... Uh, hè, misschien nou. wel beter van... laat ik het zo doen. Er is maar, een moment, dit, denk ik, ergens geweest. Dit is Mijn Stad was daar zeker uh, debet aan. Ja. Die werd toen tijdens opgenomen en uitgebracht... door Bastiaan Ragas... Ja. En werd toch wel een, ja, een grote hit. Die, die tien jaar geleden geschreven die wordt nog steeds uh, gedraaid. Ja. Ook voor verschillende reclamedoeleinden gebruikt. Ja, en dat, dat was het eerste proeven van dat iets wat jij hebt gemaakt succesvol kan zijn. Ja. Mag bestaan en blijft bestaan. Dat is, ja, dat want wel is een eigenlijk een signatuur, een soort handtekening die je erop ja. uh, op hebt staan. Ja. Dus, of beter gezegd, een watermerk. En dan komen. Daaruit volgen ja, allerlei samenwerking. Ik werk natuurlijk al samen met alleen Clark. Heel veel. Is ook okay. iets met een Zandvoortse link? Absoluut. Zijn vader woont hier nou. nog. Ja. Zeker. Zeker. Ja. Dus uh, in, die, in die zin. Dus lopen hier wel wat, wat Zandvoort. We hebben zelfs een, een band die uh, uit Zandvoort komt. Twee mensen komen er uit Zandvoort. Eén is er inmiddels verhuisd naar Haarlem. Dus, maar de oorsprong ligt ook in Zandvoort. Er is nog een drummer. Uh, in Zandvoort, die zijn sporen heeft uh, verdiend, uh, speelt bij uh, een band die in Carré uh, nu uh, staat. Doe maar. René oh. van Kollen. Ja, die, die woont hier ook. Er nice. <laughs> dus, dus, dus, dus zitten uh, dus zit hier nog uh, wel wat, uh, wat uh, muzikale lieden. Ruud Houwelingen, uh, die heb ik, uh, heb ik misschien al een beetje genoemd. Uh, die gaat hier een huiskamerconcert met Ricky Kolen doen en verzorgen. Dat, uh, dat is aanstaande. Uh, en Ruud heeft... Dat um, is ook leuk, schrijven. Hij uh, heeft het, de muziek geschreven van uh, de Gouden Eeuw. Bij, uh, dat is een televisieserie voor de NTR. Daar heeft hij de muziek uh, bij geschreven. Dus dat is meer de muzikale kant. Uh, hij heeft, uh, mijn, nu... mijn allereerste klus die ik deed in hmm? de muziekwereld... was alle liedjes van Akda de Munich ja? op muzieknoten zetten. Ja? Van die meespeelboeken. Weet je, als ja, ja, zeer, ja. Als kind, mensen kunnen boeken kopen... Ja? meespeel boeken er staat alles netjes op noten en tekst met akkoorden erbij ja en dat was mijn eerste grote klus Toen moet ik uh, Thomas Agda die kwam broodjes brengen en was ik nou, 17 of zo <laughs> super spannend ja dat spannend. lijkt me dat lijkt me heel erg uh... Meer 80 jaar geleden <laughs> <laughs> dus, um, ik uh, ga weer even wat uh, draaien um, Tols en daarachter zit ik uh, even jou laatste. Uh, de single waar ik uh, oh door... Dat, uh, Huis dat, aan de Rivier. Huis aan de Rivier, ah, die ga veel. ik erachter uh, doen. Twee Nederlandstalige nummers. Leuk. De nieuwe is uh, uh, deze van Tols. Uh, Zeven knopen, die, die kennen we al een tijdje. Maar van de week uh, hing ineens Marloes Hogedoren van Revenge Records. Ja, yeah, er is ook nog een opvolger. Nou, die gaan we dan nu uh, even laten horen. Uh, dit is uh, dus de opvolger van uh, Zeven Knopen. Kijk mij gaan, hier is Tols. nu al uren rond Het voelt als dagen lang. En alles blijft vervagen man. We blijven hier tot zons Kijk mij gaan. Ja. Het water vloeit hier eikelijk. We dansen er. Never uh. Klaar. En maak al je droomen waar, daar in dat huis. Jij erbij stilstaat, beleef je de dag van je leven. Iedereen glimlacht naar jou vandaag. Geluk lijkt je zomaar vergeet. Waar je ook bent, iedereen sluit zich bij je aan. in the heights Dat is hem. Huis aan de rivier van Chris Hof. Uh, zo uh, zijn we aan hem uh, gekomen. En uh, ja, uh, hij heeft ook niks uh, te veel gezegd, hè Chris? Nee, je hebt uh, eigenlijk niks te veel gezegd. Wat heb ik gezegd? Uh, dat er een uh, Afrikaanse ja, laag in dit, uh, hey, uh, deze sommen zit. Koortjes, uh, ja. percussie. Uh, uh, is dit een basis. oud nummer of is dit een redelijk hey, recent nummer? Uh, dit is wel splinter splinternieuw. Splinternieuw. Hoe dat noemen? Ja. Ik, ga hem lekker, ik blijf hem lekker draaien. Leuk. Dat, uh, ja. dat is even gewoon... De muzikant achter, de, of uh, ja, de muzikant die in de schrijver huist. Dus. Ja, uh, ja. <laughs> ja, okay. God, ja dat maakt me niet Want ik denk dat ik het anders, uh, hoe zou ik het anders moeten omschrijven? En daarvoor hoorden we tols met: uh, Kijk maar gaan. Uh, daar heb je ook even aandachtig naar zitten luisteren. Uh, ja, ik luister, ik luister overal, altijd heel aandachtig naar. Ja? Uh, ik vind het heel belangrijk om te horen wat mensen bedoelen. Ja. Mooi, mooi Moet je in een liedje kunnen wonen? Want ik, als ik bijvoorbeeld mijn uh, recensie ga schrijven, ja. hè, dus, uh, dan wil ik toch ook weten: waar gaat het over? En zo, pakt ja. het liedje mij? Pakt het naar mijn strot? Uh, is het zo dat, uh, dat ik er uh, kippenvel van uh, kan krijgen? Nou, uh, 9 van de 10. Nou ja, 9 van de 10. Laat ik zeggen, even 7 van de 10 lukt het. Dus uh, er zitten toch ook gewoon kroonjuwelen van. ...onbekende artiesten tussen. En dan denk ik, ja, wij, uh, wij doen het niet verkeerd in dit land. Nee, er zit, uh, er zit ontzettend veel talent in, mm. uh, in Nederland. En dat laat je ook vandaag wel weer goed horen, mm. moet ik zeggen. ja En uh, het is ook belangrijk om goed naar dingen te luisteren. En soms even door... Uh, niet alle producties zijn uh, 10 miljoen producties, mm. weet je wel... En, Soms moet je daar gewoon ook even een beetje doorheen luisteren en iemand een kans geven om, in het begin van het programma zeiden we nog even, tot wasdom uh, te komen mm -hmm. en, en de kans te geven om ook beter te worden en met betere mensen te gaan samenwerken en uh, uiteindelijk wel die productie te krijgen die zo goed is, dat je echt die doorbraak uh, afwinkt. Ja. Dat, dat meisje wat jullie liet horen met dat nummer van je zei, die zit nu ook regelmatig bij De Wereld Draait Door, net. Uh, Lakshmi. Ja, ja. Super goed. Ja. Zo goed was ze misschien nog niet toen ze begon. Nee, qua nee. Ze komt, ze komt, hier binnen met een, nou, uh, met een, uh, met een keyboard kwam ze binnen. Hè. Dat, dat was bedoel. eigenlijk uh, van, van, dit is het. Ja. Toen dat is. Vier jaar geleden, want toen ja. zat ze in het uh, grote prijs van Nederland-circuit. Uh, Daar is ze uh, ook in de finale terechtgekomen. En op een gegeven moment, ja, dat begint het toch te lopen. En dat heeft ook te maken met de mensen die, met wie ze dus de promotie uh, doet. Ja. ja, en die zeggen, uh, er zit toch wel wat in bij Laxmi. En dat blijkt dus, want ja, ja uh, ze is uh, al een paar keer bij uh, uh, de door en bij festivals geweest. En, ja. Dit, dit, ja, uh, en dat is ook noodzakelijk om zo goed te worden. Juist. Om, om een ander voorbeeld te noemen waar ik gewoon even nu toevallig aan moet denken. Uh, dat is wel de Volkshoek weer, Nick en Simon. Mm -hmm. Maar die waren algemeen bekend dat die ook al tien jaar lang bezig waren. Mm -hmm. voordat Rosanne doorbrak. Ja. Die speelden heel Nederland plat in elk kroegje. Die kwamen niet zomaar uit het niets. Nee, maar komt die dat dan? Ontwikkeld. Ja, maar komt die het dan al? Ook... Ze zichzelf vooral. Ja. ja, het ontwikkelen is natuurlijk sowieso belangrijk. Ja. Maar is dat, helpt dat dan mee als het gaat om van op het moment... dat ze dan bij zo'n, in dit geval bij Nick en Simon, uitkomen... van nou jongens, ja, het wordt tijd dat ze een beetje een groter podium krijgen. Is dat dan of, of, of werkt dat niet zo? Nou, of zijn ze gewoon een beetje op de radar op gepikt van... hé, hey, dit is best wel ja, Ze hebben okay. ook een fanbase daarmee opgebouwd natuurlijk. Ja, ja. Zo ja je, be, je werkt aan jezelf als artiest, maar je, je laat je ook aan steeds meer mensen, meer mensen horen. En die hebben je misschien een keer gezien. En drie jaar later kom je nog eens een keer. En... Er, er schiet nog mij wat binnen. Ja, er ja. schiet mij nog wel iemand binnen die via de sociale media nu de hele Singeldoom heeft. Ja, Tino Martin. Dat bedoel ik. Ja. En Tino Martin heeft ook al een mooie, paar mooie prijzen gewonnen. He? Ja, dacht ik. Ja. En dat is gewoon ontzettend goed. Ja, die heeft. Die heeft uh, zijn uh, fanbase via de sociale media weten op uh, te bouwen. Absoluut. Ja. En, die, en dat is ook echt een goede zanger. Namelijk. Ja. Echt een goede artiest. Ja. En, uh, en ik weet, ik heb hem natuurlijk ontmoet bij een ja. muziekfeest op het plein. Ja. Ook een hele harde werker. Het komt niet aanwaaien. Nee. nee, je moet gewoon keihard werken. De buren op, de paden op, de lanen in. Ja, ja echt waar. Ja. Uh, nog met iemand waar je mee uh, gewerkt hebt of nog steeds mee uh, werkt, ook in het land, ook uit, uh, dat, ja, uit de circuit van muziek op het plein. Dan we, ik denk dat er hier één stand wordt er al dikke banend aan de radio zit: is Roy van Buringen. Want als die dat helemaal hoort, uh, dan, uh, dan is dit wow. Um, uh, Trouwens, de CFM-collega doet ook een uh, radioprogramma hier. Um, dan kom ik eigenlijk bij Wolfen Kroes uit. Ja, ja. Dol en dronken Vor, vorig jaar. Ja, heb ik dat voor hem gemaakt. Ja. En uh, Godin van de Liefde. Ja. Fantastische tracks. Dat was een liedje waar uh, er zelf van zei tegen mij dat zijn vader uh, in tranen was toen niet hoorde. Ja, ja. Mijn vader is nooit in tranen geweest bij nummer van mij. Zo mooi vond hij het, hè? Ja, ja, ja. Niet zo verschrikkelijk. <laughs> uh, dus, Dat is een groot compliment. Ja, schrijft hij zelf ook liedjes? Of, uh, nee, nee? nee, die schrijft niet mee. Die schrijft maar niet hij is mee. is wel kritisch op wat, uh, wat, wat er, er geschreven is. wordt. Ja. Ja, het moet wel bij hem passen. Ja. Ja. Uh, zijn er nog meer Nederlandstalige artiesten die zo werken? Uh, dus die wel de stem hebben, maar uh, het schrijven wat, wat minder hebben? Uh, Schiet me zo niet te binnen. Ja, geen naam hoef ik te weten, maar nee. dat er wel mensen in, het, uh, ja, die in de er zeker. die zijn. Die zijn er zeker. Jeroen van de Boom schrijft ook niet zelf. Gelang. Nee. Er ook hele goede mensen om zich heen. Ja. Onder andere ja. natuurlijk, uh, aan ja. even een tijdje. Die heeft meegeschreven ook bij Marco Bosato, die Koren Ja, dat is een uh, goede vriend van mij. Ja. ja. Gelukkig. <lacht> is, het, ja, is, er, we... er, is het eigenlijk ook een gilde eigenlijk, als ik, als ik, je, als ik je zo hoor? Eh, en, uh, koren even. Is er dus één? Jij uh, bent er dus één. En dan hebben we een voetbalverslaggever. die af en toe ook een ja. liedje schrijft. Leo Driessen, die dat ook nog wel eens doet. Ja. Ja. Um, John Eubank, dat is wel een hele grote, denk ik. Ja, die uh, die, die werkt meer met Marco ja. Borsato uh, samen. Maar dat is. Je hebt niet zoveel een... samenwerking met anderen. Nee, oké, okay, maar goed. Uh, dat moet wel een match hebben. Want anders dan. Uh, ja. Want uh, ja, bedoel? Uh, want ik bedoel, uh, bijna elk uh, liedje wat Borsato. Komt bijna bij Jon Jubek van... Nee, dat bedoel ik. Jon Jubink werkt niet zo vaak samen met anderen Nee, Nee, oké. Okay, maar goed. Uh, maar het, het, het lijkt wel alsof het een gilde is. Wat er uh, ook actief is met uh, die... Uh, maar zo, zo wordt het niet gezien. Nee, oké. Okay. Maar uh, ik ken er een paar. Ja. Kunnen ja. ja. we vragen als ze vastzitten. <laughs> Han... Help. <laughs> goed. Er niet uit. Nee, oké, okay, maar goed. Uh, nou, Ook mailen en bellen. Ja. ja. Want uh, kijk, wat we allemaal gemeen hebben, is dat we graag iets willen vertellen. Ja. Met ons vak. Of met ja. een liedje. En uh, dat, dat scherpt een band. Dus als je iemand serieus benadert met een goed verhaal en een goede vraag. Met een mooi liedje. Dan kan iedereen uiteindelijk met iedereen wel mailen. Dus niet, we zijn niet een soort uh, laag waar je niet bij nee, komt. Nee, oké. Okay. Maak gewoon iets moois, een mail. Ja. Je weet me nooit. Nee, dat is, dat is, ja. dat is Maar ik bedoel, uh, wij hebben dit. Uh, Huis aan de rivier. past gewoon in het uh, programma. Want we hebben Leuk. heel veel meer Nederlandstalig werken. Nou, en je hebt uh, tols al gehoord. Ja. Maar zo hebben we ook bijvoorbeeld een beetje de cabaretachtige Willemijn de Boer. Dat zeg jou nog niks, maar dat ga, gaat wel binnenkort wel uh, veranderen. Als ik, oor... Als ik uh, zo direct uh, tijd heb, dan uh, laat ik het nog... Uh, Leuk. Nu even wat anders, want uh, er zit ook, uh, wat ik al zei, uh, werk in van uh, De Electro. Uh, toen uh, Chrissy binnenkwam... Uh, toen had ik iets van Man Parish. Uh, dat, uh, dat is in, in de jaren tachtig uh, geweest. De hitstrook. Mensen die denken, is dat Patrick Cowley? Nee, het is uh, Man Parish. Uh, maar goed, daar zijn natuurlijk altijd... de huidige muzikanten... die hebben toch ook een beetje lopen grasduinen. En een van is uh, deze. Jo Marches. En achter Jo Marches schuilt Johanneke Kranendonk. En dit is haar nieuwe Monsters. Keeping On van X. Hij is weer terug van weg geweest. Maar hij heeft meer een instrumentaal uh, werk afgeleverd. Doki heet de EP. En dit is eigenlijk nog het enige gesproken woord... wat hij erin heeft zitten. Kiep. On Keeping On. Um, dat uh, was uh, onze vriend X. Daarvoor hoorden we Joe Martius met uh, Monsters. Uh, dat gaat meer eigenlijk over het uh, verhaal wat zij zelf heeft uh, beleefd als klein kind. Toen uh, moest haar moeder uh, ophalen omdat ze een paniekaanval kreeg. Omdat ze had gedroomd of weet ik veel wat... Een enge wereldleider die weer een uh, weer iets uh, de boel gaan uh, terroriseren. Nou, het uh, liedje heeft uh, zeker actualiteitswaarde. Want vandaag in het nieuws is gebleken dat Donald Trump door zijn eigen mensen in het Witte Huis wordt gesaboteerd. Dus ja, niks nieuws onder de zon, zeg ik altijd maar. Um, over Nederlands talig werk. Uh, gaan we nog eventjes het hebben. Want uh, ik heb hier nog uh, bijvoorbeeld uh, liggen Willemijn de Boer. Um, dat is wel heel erg uh, fijn. Het uh, nummer dat heet Sprookjes. Nou, ik zou zeggen, Chris, spits de oren. Want dit is uh, ook heel erg uh, bijzonder. Ben om even, wat zeg je? Ik ben benieuwd. Ja, ja nou, het is, dit is een beetje meer cabaretachtig En ze gaat ook een cabaretopleiding volgen. Leuk. Maar kwam, uh, vorig jaar in september kwam ik er tegen. Het was een, uh, hoe noem je dat? Een uh, showcase van, uh, van een paar Rotterdamse bevrienden. Uh, muziekproducers, agenten, noem maar ja. op, uh, die waren daar bezig in, uh, in die silo. Waren ook nog, uh, nou, er was ook nog een hele toestand, uh, want die moest, die moest een keer ontruimd worden. omdat er een bommelding is geweest. En een paar dagen later was het weer een bal. Ik ook de politie in de straat, dus uh, <lacht> dat was wel uh, erg bizar. En op die middag, aan het eind, uh, zag ik staan: Willemijn Boer gaat haar EP presenteren. En toen uh, is de boel getriggerd. En dit is eigenlijk een van haar laatste nummers. En ze gaat binnenkort een opleiding doen uh, voor Cabaret. Uh, het nummer dat heet Sprookjes. In Sprookjes leek verliefd zijn vaak een veel mooier gebeuren. Daar was het vaak vooral van manenschijn en roos.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 Verslaan en ik de mijne, belogen tegen onszelf, klaar voor het einde. Jij moet je draken nog verslaan en ik de mijne, belogen tegen onszelf, klaar voor het einde. Maar ik heb beide schoenen nog aan. Laat er ooit wel één voor je staan.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 I'm Er zijn liedjes en liedjes. En uh, dit is natuurlijk uh, een, uh, een liedje die geschreven is... Uh, door, die, door iemand die behoorlijk zijn spoor al verdiende... maar meer in het geëngageerde uh, verhaal, Herman van Veen. Uh, de reden waarom ik hem gedraaid heb... is omdat Marnix Dorrestein, de man die we net hebben gehoord met X... Uh, hier duidelijk uh, de hand in uh, heeft gehad. De mastering, ook gedaan door een muzikant. Julian Silke speelt bij Astrid. Uh, maar uh, Marnix en Julian werken al heel lang samen. En dat was duidelijk ook af te horen in een album van Herman van Veen... wat ergens dacht in 2014, 2015 ooit uh, verschenen is. Uh, een beetje geëngageerd. Dat, kan, je, kan jij dat ook? Of uh, geëngageerd schrijven? Of is het, uh, gaat dat uh, meer uh, toch... Ja, zeker, ja. Mijn uh -huh. eerste album had echt veel meer van dat soort uh, elementen. Ja? sommige wat nummers. Maar luister eens naar uh, Dit Lichaam Luistert Niet... Uh -huh. Dat heb ik uh, ook... Dat gaat een nummer over ziek zijn en pijn. Ja. Uh, heb ik een keer het van vijf uur wakker... met heel hele eigen buikpijn. Ja. maken buikpijn. Ook boos. In woede. Ja. Een nummer op, op papier gezet. Dat heet Dit lichaam luistert niet. Nee. En uh, dat heeft uh, Rob Crispijn... Leuk bruggetje. Ja. Schrijver van Suzanne. Ja. Van Herman van heeft dat toen voor mij uh, mooi geschaafd. Dat was heel ruw geschreven. Ruw geschreven? Ja, er zaten veel harde woorden in. Pijn. Mm. Hij heeft dat wat uh, gepolijst. Lieflijker lieflijke Nou, wat, wat, uh, wat een beetje gepolijst. Ja? Woorden zeg maar vervangen met iets toegankelijkere woorden. Mm -hmm. dat, is een, dat nummer is best wel een, uh, een groot succes geworden. Ook weer een voorbeeld van een hele belangrijke, mooie samenwerking. Dat hij ja, ja. gewoon meteen horen van, hey, dit, is, dit is gewoon een fantastisch nummer. En ik meteen, nou, kun je me dan helpen om het wat toegankelijker te maken. Want als ik het voelde, was het heel hard. Ja. ja is wat mooier gemaakt. Dit lichaam luistert niet. Af. Ja. Luister het is echt. Een, okay, uh, nou, ik, ik ga eens een even knallen hoor. Ik zeg gewoon boe. Ik ga wat eens even zoeken. Die hakte wel in. Ik, ik kreeg het ook na het uitbrengen van dat, die single. Dit is natuurlijk jaren terug, Ik kreeg heel veel mailtjes gehad van mensen die daar steun uithaalden. Mm -hmm. uit. ja, die daar troost in vonden. Van hé, hey, zo voel ik me ook als ik uh, met mijn ziekte waarmee ik zit. Of een moeilijke periode. Uh, dus dan help je ook nog mensen. Hoe ja, mooi. Ja, kan dat, het zijn. Dat, dat zou wel. Uh, dat, dat is, ja. dat is ik ook echt verrast. Ja. Echt op mijn eigen persoonlijke e-mail: gewoon mailtjes van mensen. Hey. Wauw. Ik, ik vond het hartstikke leuk dat je geweest uh, ja. bent. Uh, en het uh, was ook heel aangenaam uh, om ja. even ook over het schrijversvak uh, te hebben in dit uur. Uh, en uh, dat uh, vergoed veel. Uh, met uh, twee nummers die we in het eerste uur... maar het is allemaal terug te luisteren. Dus uh, ja, nee. dat gaat allemaal uh, wel gebeuren. Uh, maar dan moet ik eventjes iemand uh, aankijken die hierboven zit. Dus uh, of die Snippen. dat uh, nog een keer wil doen. <lacht> um, we gaan... Uh, uh, dankjewel, uh, gedaan, Chris, voor de komst. We te zijn. Ja, uh, we sluiten af. Hij gaat uh, binnenkort uh, zijn uh, album presenteren doet hij morgen in uh, de Echo. Dit is Shirt en het nummer. Dit is de nieuwste trouwens. Het heet Follow. I'm out for a dance and I shuffle a bit. My shoes squeak on the floor. Then I take a sip of my drink. in the glass is empty. Then I get one more. I meet a girl with the bar. But I spill my drink on it like dress. When I ask for a name, I can hear what you say, so I take it by the hand. If you are here for a dance with me, I'll be glad to spend my time here with you. Cause if the heat is on, and the sounds are right, to the rhythm of your steps and your breaths, anywhere we could dance through the night. Later, no sign of the blues. I'm well impressed by her showing her moves. A kiss on the lips, and so we stick like glue. I wanna stick with you. Ooh, ooh. You tell me that you need to go with your body, shows that it won't take long before you take me home. If you are here for a dance with me, I'll be glad to spend my time here with you. Cause if the Night. Wherever you go, the music will follow. The music will follow. Oh oh oh, oh. And Wherever you go, the music will follow. The music will follow. Oh, oh, oh, oh Dance with me and then take me home. Dance with me and then take me home. Dance with me and then take me home. Dance with me and then take me home. no koptelefoon al eigenlijk op uh, zitten bergen. Omdat ik denk van, uh, nou, ik ben klaar. Maar uh, ik ben al helemaal niet klaar. Want ik, <laughs> ik heb nog uh, vijf minuten. Uh, en dat is... Dus ik doe het nu even zonder koptelefoon. Die mensen denken allemaal thuis. Van, waar gaat het hier uh, allemaal over? Nou, uh, het, dit was Alternative het FM. Uh, we hebben even, dat vond ik wel heel erg leuk, met Chris Hof uh, gehad over het uh, schrijversvak. Um, ja, de afsluiting is uh, zo dadelijk, want uh, we hebben hierna nog een uitzending. En dat... Uh, is Vaderveugen met Peaceful Radio. Ik zeg altijd Vaderveugen. Maar dat is uh, de, de afsluiting van deze donderdag. En dan zal het weer eventjes moeten duren... voordat we hier uh, iets weer gaan doen. Want volgende week uh, schijnt het uh, weer even een reguliere uitzending uh, te zijn. Dat wil, daar wil ik vanaf zijn. Dan moet ik eventjes nog geen de agenda kijken. Maar dat uh, staat er te wachten. Overigens, uh, wat we net hebben gedraaid... shirt. morgen gaat hij zijn EP... nee, zeg ik, album gaat hij presenteren... Dat doen ook de mannen die vorige week hier bij ons uh, zijn geweest. Echt Rotterdamse. Bijna zou zeggen herrie, maar dat is het niet. Het is gewoon een uh, lekkere rauwe rok. Die, uh, die ze er uh, af en toe nog een vleugje clash in. Vorige week nog een beetje vastgesteld. En die jongens zeiden: ja, dat klopt eigenlijk ook wel. Uh, het, uh, de EP heet down the Rabbit Hole. En de, dat nummer wat, uh, wat je nu uh, gaat horen, dat is ook het titelnummer. Uh, zowel in Rotterdam uh, en in Amsterdam uh, te bewonderen. Down the die You dead me to